Welkom terug bij de Beste van Echte Janne. Mijn naam is Jan Roos en Jan Dijkgraaf... die zit gewoon lekker in Eestergraaf, Friesland. Want uh, ja, die is er niet meer bij... maar wel nog steeds te horen in de fragmenten die we gaan draaien... in de Beste of Echte Janne. Ja, we hebben 52 uh, weken ons best gedaan. Dus uh, nou, nu proberen we eigenlijk te kijken of we ook iets leuks hebben gedaan. En als ik het zo luister. Ja, hadden we misschien nog iets beter ons best moeten doen. Maar goed, in Echt Jan is uh, bijzonder veel gelachen. Maar af en toe, heel af en toe, was er ook een traan. En Frits Baart was onze gast. En uh, we hebben het net gehad, hier over de platen. Jiddische mama. Ja, en daar reageert Frits dan even op. Moet je luisteren. Ik had een echte Jiddische mama, ja. Vertel en als eens. ik dit lied hoor, word ik altijd een beetje sentimenteel. Uh, toen mijn kinderen badmitswa werden. Uh, dan heb je in de synagoge...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 Daar kan ik altijd nog, is Friesland voor mij, Heerenveen. Mijn broer is heerenveen supporter geworden sinds twintig jaar. Riemer van der Velde en Foppen de Haan heb ik altijd gezegd, hebben opnieuw onderduik aan mijn broer verschijnt, ja. zeg ik wel eens. En dan ben je tientallen jaren later sportwedstrijden aan het bezoeken. Ja, en dan kom je in Rotterdam. Ja. En dan word je ja. dan vrouwelijk toegezongen. Ja, dat, uh, ja, dat gebeurt dan. Maar dat, daar moet je gek van worden, of niet? Nou, het is me inderdaad. Uh... Hoe werd je toegezongen, Frits?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 Want bij Heeren Veen, zeg ik altijd, heb je drie agenten nodig... om verkeerd te regelen voordat de het afloop. Want er gebeurt verder niets. En alles wat gebeurt, in het verleden stapte Riemer van der Velden... persoonlijk op de supporters af. En ze, dat gebeurde niet, hè? wegwezen niet. Maar hoe kan dat nou? Wat, wat, wat mankeert er aan de hersencellen in Amsterdam en Rotterdam dan? Ja, het heeft ook... Uh, ja, een tekort, denk ik. Nou ja, het is ook... Uh, op een gegeven moment wordt die macht van die supporters zo groot... Er heeft laatst een stuk in het NRC Handelsblad gestaan... over de macht van sommige AX-supporters...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 Barend en Barend ging. Jij moet ik afronden? Of? Nee, nee, oh, helemaal niet, Frits. Uh, ja, door. Toen we wij, onderbreken je wel, hoor. Toen wij Barend en Barend gingen doen... toen belde Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam... die zegt, dat programma ga je natuurlijk in Amsterdam opnemen. Ik zei, ja, klopt, we hebben al een locatie in Amsterdam. Die zei, ja, Rotterdam is sportstad. Denk er eens over na om het in Rotterdam te gaan doen. Ik zei, "Jou Barend en Barend in Rotterdam. Ik zeg, nou, ik moet zeggen, bar, Barbara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 Dat, je moet ja, dat doen we vanavond niet, Freds. Nou. Nee, <laughs> nee, dat doen we niet. Nee, hoe maar we je... willen we graag een beetje die show uittrekken <laughs> als je het heel erg vindt. Maar ik bedoel dat je dus goed, hoor, moet goed. kunnen dollen met Feyenoord en Ajax... Maar dat je wel normaal met een Fijnert-sjaal bij Ajax maar, moet kunnen komen. Met een Ajax -sjaal bij Feyenoord maar kunnen maar, maar komen. vind je ook niet dat ze in Amsterdam een keer iets moeten doen tegen het stempel Jodenclub? Jan, ben ik volledig met je eens. Dat moet ook gebeuren. En er, is, er zijn een paar pogingen ondernomen die zijn mislukt. En uh, ik vind, ben het volledig met je eens. Je moet af. Die Israëlische vlag zie je ook bijna niet meer.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 Nou, je kan ook concluderen dat, eh, omdat he, in de criminaliteitscijfers komen Marokkanen nog veel voor dat die vergelijking op die manier eh, een soort van nee, nee, nee, geef, in in zegt, het, is... het is. Ik bedoel, ik hou überhaupt niet van generaliseren. Ik ga ook niet hebben over de Marokkanen of de moslims. Of over is, de, is, de over, Joden. Of over de Joden, want het is ontzettend lullig ook weer voor Marokkanen en moslims.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 Die zijn van de goede kant. Ja, dat is heel fout. Ja, maar ja, dat weten zij natuurlijk niet. Goed. Uh, ja, dat weten ze drommels goed. Uh, dan gaan we nog eventjes uh, mijn uh, favoriete stukje van ja. de show doen. Job Roen uh, afzeiken. Ja. Uh, hoe doet hij het? Nou ja, god, dramatisch natuurlijk. Dankjewel Frits. Nou, dan gaan we het even over iets leuks hebben. Jan? Ja, Frits. Ik mis het. Seks, Jan? Nee. Barend van Dorp. Oh, god zo. Nou, jeetje. Waar is Henk? Want Henk beloofde destijds, jullie zullen nooit meer van me horen... maar die gek die heeft het nog, nog waargemaakt ook. Ja, Henk is... Uh, ik heb dag uiteraard weer even gesproken... om een gelukkig nieuwjaar te wensen. We spreken elkaar nog regelmatig. Maar Henk is adviseur bij Paul de Leeuw. Ja. ja. En hij ah, is volgens mij is zeer actief. Dus het ja, is met is zijn carrière uh, naar beneden. Nou, Bert, nee, Bergin, nee. Adviseur Henk, bij Paul de Leeuw, dat, dat zou je niemand aan willen doen. Henk is, uh, heeft doet alleen om op de achtergrond... Maar uh, ja, hij is dan wel de zoldergrids. Ja. Huh?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 Kun... Ja, uit alle hoeken kwam dat. Dat, kwam, uh, als dat is dan je, wel weer prettig. Als je bij spreken Ajaan Hirsi Ali had, kwam je uit uh, niet-moslimhoek. En als je een, ja, een Pim Fortuyn had, kwam het weer uit moslimhoek. Het kwam met alle, we waren gelukkig voor alle kanten waren wij, ja. uh, target. Maar de eerste jaren miste je het niet? Nee, geen seconde. Nu heb ik wel af en toe, maar ik heb nu met Barber gelukkig een heel leuk programma. Barber, ja, wel sport. ja, maar dat wordt breder, Jan.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 Of jij begon met een tekst die Jan moest doen. En toen zei je, neem jij mijn tekst nu over. En dat bij vond je leuk? Bij de meeste presentatoren zou dat na afloop tot ruzie leiden. Oh nee. En die dat bij jullie dat leidt nee, tot... Hij die... af. Ja. ja. ja. Nou, en dat konden Henk en ik ook. Wij konden elkaar ook in de reden vallen. Of zeggen Henk, ho oh, sorry. En een goede presentatiedoel kan dat. Nee, maar ik, ik gun Jan ook gewoon de mogelijkheid. Man. Ja. <laughs> nou, je stel nog Jan eens een keer een goede vraag. Kom op, je kan het. Ja. Goede vraag, joh. Waar <laughs> ben je nou toch mee bezig, man? Maar ja, je goed. zei dat het Baren, barend breder gaan.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 Ja, maar goed. ik... we het over ik, het gesprek hebben. Heb, mag je het ook over hebben? Ik heb nooit zo'n probleem met delen gehad. Het gesprek was hartstikke leuk, maar het had radio moeten zijn. Nou, Stelling? Er, daar zit iets in, heb je gelijk. Jan, heb je wat, niet helemaal ongelijk. Het zag of, het er allemaal niet uit. Max van Wezel. Nou, Max is natuurlijk een geweldige journalist. Radio -man. Geweldige radioman. Maar, geweldige radiohost. Er, er zit iets in wat je zegt. Uh, maar we gewoon? Het was een gebrek aan geld om inderdaad mooie decors te hebben. Een gebrek aan dat geld? zaten zou, zou hele rijke mensen in, waaronder jezelf.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 Nee, die is er niet begonnen. Nee, nee volgens mij niet. Daar staat hij die... wel bij Najib Amali van die flyers in de zakken, ja, oh, ja. Najib is daar begonnen, ja. ja. En uh, Hans Thewe treedt erop. Tewer. Iedereen treedt erop. En eigenlijk komt hij een beetje in de. Zou jij je wereld. geld in ontsteken, Hink? Nee, als jullie, <laughs> ik, ik vind het een leuk programma. En als jullie bij spreken uh, bij een organisatie zouden zitten waar het geld ontbrak om jullie programma mogelijk te maken, zou ik er geld in stoppen. Waarom? Ik hey. Omdat ik vind dat dit soort programma's moeten er zijn.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 Ik ben goed, ontvangen hier. Vanavond, ja. ja, ja. ja? Nou, alleen, alleen drinken, Je hebt geen eten. Nee, we... Maar ik had ook geen eten gewild, want ik heb heerlijk gegeten vanavond. Ja, dat maar dat vanavond. had er wel moeten staan. Dat is, het is zeg maar het, nou, het heeft tijd, er komen de nootjes. Uh. Maar het is wel leuk als je naar afloopt... Is nog... dit jouw juridische kant? Dat je zegt, er is ja. geen buffet, ja. maar ik had er ook niet van gegeten?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 I get home, you be waiting. Still you know there ain't no use in you complaining.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 Van Steeler Wheels. Ja, nou, goed, vorige week zijn alle kolonisten zo'n beetje ontslagen. Behalve eentje. Ik. Hallo Mariko Peters, ben jij daar nog? Zit je nou nog steeds in de Tweede Kamer? Heeft die arme schat nog steeds niet in de gaten dat ze al lang over de houdbaarheidsdatum is? Nou goed, dan moet je het zelf ook maar weten. Deze week lieten de lieverds van GroenLinks voor het eerst weer eens van zich horen. Nee, niet over belangenverstrengeling natuurlijk, maar over iets veel belangrijkers. Namelijk de politiemissie in Kudus, Afghanistan. De skatenpoepies van GroenLinks willen dat de door Nederland opgeleide politieagenten geen militaire acties ondernemen in oorlogsgebied. Dus op het moment dat de Taliban met het mes tussen de tanden komt aanstormen, moeten de dienders met zand gaan gooien. Want terugschieten is geen optie. Maar de politiechef van de provincie die deze week weten dat pacifisme en oorlog voeren niet samen gaan. Tot onsteltenis van de naïeve schatjes met de madeliefjes in de haren. En laat deze missie, deze portefeuille, nou net van onze enige echte Mariko Peters zijn? De dame die zich niet aan de regels houdt, wil wel dat mensen hun leven wagen door zich aan de door haar opgelegde regels te houden. Maar misschien knijpt Peters en haar fractievoorzitter Sap een oogje dicht als de agenten vanuit een goed hart zich verdedigen. Alleen. Nou, dat was lang niet slecht, niet slecht dat zeg ik zelf. Eh, elke week hadden wij hier een Janneby en een echte Janne. En eh, ja, iemand die we langs de meetlaat van de echte Janne legden. Eh, Hans Klok, de illusionist. Ja, die, daar, ja, die slaagde er eigenlijk wonderwel goed in. Laten we eens even gaan luisteren hoe dat ging met de Janneby, met Hans Klok. Hallo, ik ben Jan. Hé, hey, ik, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Janneby. Ja, hij trekt met de hurricane. Al een tijdje volle zale, ja, door de volle zalen de man met de lange blonde manen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij avond aan avond doorbracht met Pamela Hansen.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 Wat een Hoe is Pamela nou echt, Hans? Pamela Anderson. Ja. ja fantastische vrouw. Die een vrouw met een goede inborst. Ja. Uh, twee. Goed bijgestaan. Uh, uh, professioneel, Amerikaans. Uh, ja, het is. Uh, Hoeveel photoshop zit er nou op? op, dat, uh, op dat, wat je ziet daar vaak ja, in boekjes. Echt, ja, echt een hele mooie vrouw. Het is wel een beetje, want dan denk ik. Ik heb natuurlijk een jaar in Las Vegas gewoond. Ja. En dan zie je heel vaak vrouwen, denk je. Ah, dit lijkt voor Pamela en een 30 Ja, Nee, is is toch niet. Ja, Deze is maar één Pamela. Hey Hans, maar, maar Hans, ze, ja, heeft, ze nog, heeft ze nog die getatoeëerde trouwring of niet? Uh, ja, die heeft ze nog steeds. Ja, dat weet ik dan weer, Roos. Ja, en, <laughs> ja, nou, ik weet ook dat ze een getatoeëerde prikkeldraad om de arm heeft. Uh, nee, maar ja, maar dat is groot. Oh, ja. Dat is klein. <laughs> oh, dat je dat weet. Ja, Hé, hey, maar uh, uh, Lekkere Wijven, ja, Hans, het is natuurlijk niet helemaal jouw uh, uh, vak. Uh, toch? Nou, je bent nou, toch niet, niet van de Lekkere Wijven?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 Los ja, Keen? dat is dan zeg maar dat je een keuze maakt, dus die en taal. Oh, Hans, Kass uh, Hans Klok. <laughs> ja, jezus, want die Hans Kassan, die bakt er echt niks van. is <laughs> nou, schiet op. <laughs> oh. uh, Albert van Linde en Joop van der Ende. Joop van der Ende. Goochelaar of illusionist? Illusionist. Geverfd of natuurlijke kleur? Geverfd. Uh, Monaco of Las Vegas? Uh, sorry? Monaco of Las Vegas? Las Vegas. Uh, Frank de Boer of uh, Ronald de Boer? Eh, uh, Ronald de Boer. Pamela Anderson of Carmen Electra? Eh, uh, Pamela Anderson. Van Jolo of Rob Hoogland? Uh, Rob Hoogland. Oh, je gaat best lekker hoor, Hans. Ja, gaat goed. Ja, ja, Word we ik een uh, Jan of een Johan? Nou, dat weten we nog niet. Ik ben op weg om een Jan te worden, maar twijfelgevallen Dus uh, wij gaan nog even een beetje de boel manipuleren. Ja, oké. Okay. VS of Nederland? Nederland. Seks of tv kijken? Seks. Jezus. VVD of CDA? PVD. Je gaat lekker als cocaïne of bier. <laughs> als het enige gezond was, had ik het de hele dag genomen, maar nu noem maar een biertje. Dan so, doe je het alleen af en toe bedoel je? Is het bekend <laughs> trouwens dat jij, daar, dat jij eraan zit? Want anders gooien je we zo die scoop jingle er weer in Rans. <laughs> nee, nee. Maar, als je maar show ziet, dan weet je dat ik dat niet kan doen. Uh, nee. Met uh, de risico's die ik neem Ja, nee, precies. Nee, over ja, risico's precies gesproken als, Ja, maar, als, maar niks kom... is maar vreemd. Ja, mooi. Niks is maar vreemd. Je koopt monogaam vreemd. of vreemd gaan ja. Uh, uh, uh, yeah. <laughs> is er iemand die meeluistert? Half Nederland geloof ik, toch? <laughs> ja, nee, is, nou, nee, dat is wel een populair programma was. Ja, dit is wel een populair programma, maar, maar is er iemand die meeluistert die me niet mag horen dat je eigenlijk voor vreemdgaan wil kiezen? Nee, uh, Maar verkeeringsspreken in Nederland, dus dat is goed. Nou, mij ja. zegt dan even lekker wat je wil. <laughs> nee, uh, gaan als je echt van iemand houdt, vind ik wel. Oh, uh, Hans. Maar ik vind het ook dat mensen vreemdgaan te zwaar afstraffen. Nou, Hans, we doen we hem even, even over. Monogaam of vreemdgaam. Monogaam. Ja, nou dat ik had er nog uh, Jolanda Sap of Janine Hennis? Wie? Ja, Jolanda Het, uh, Sap of Janine Hennis. Dat is politiek, wel. Ja, dus in Den Haag gebeurt dat. Je, maar ja, dat weet ik wel, Janine dan. Ja, dat is dus een goede keuze. Zo zie je maar. Ja, Iedereen uh, mag stemmen in dit land. FC Twente <laughs> of PSV? Welke, sorry. FC Twente <laughs> of PSV, dat is weer voetbal. Ja, dat weet ik. PSV of? FC Twente. PSV. Oh. afvallen of accepteren? Afvallend. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? Uh, e-mail. Twitter je eigenlijk, Hans? Nee, Twitter niet. Waarom niet? Ja, gezien. Je hebt gelijk. Biseksueel of homo? Homo. Wielrennen of schaatsen? Uh, moeilijk, schaatsen. Oh, Turken of Marokkanen? Turk of Marokkanen? ja.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 je bent ja, een echte. Ik ben echt ja, ja, ik wist het man. Natuurlijk, als er narder meegedaan. Nee, dat je ja, Je hebt gewoon he? ja. ja. En 7,0. Was dat ook een beetje het cijfer wat jij uh, op de MAVO uh, vroeger haalde? Uh, ja, ik, het was altijd bij mijn hakken uh, over de sloot. Ja, ja dat maar... is geen 7,0 dus. Na twee jaar MAVO was ik, ben ik eigenlijk gestopt. Dus ik was er niet zo, uh, heel Wacht in. even, de grote Hans heeft twee klassen MAVO? Ja. Wel, die twee klassen? Gaan. Ja, maar hoeveel uh, school heb Saskia Noord gedaan? Oh. Zoals ik al nooit. Zoals ik heb um, HVO, HBO, WO gedaan. Oei, oei, oei, oei, Hans, ah, het, ja. het, het leek een beetje een griepige opmerking, maar ja, volgens mij nee, komt ik even het boemerangnetje net eventjes je je door je, je, je blonde koepje heen. Nee, <laughs> soms, soms hebben mensen met heel veel talent ja. en uh, hebben er niet altijd een hele totale scholing. Dat ben ik helemaal met je eens, Hans. En je bent een ja. talent en dus niet bedoel alleen, bedoel alleen een talent. Ik ja. nee, dat, ja, dat is ook heel goed naar Saskia. Nee, natuurlijk. Nee, nee, ze zag het ook dat je het echt goed bedoelde. Ze zat alleen met twee vingers in de lucht. Ik vertel alleen niet welke. Hans, je bent naast een... Een talent en een groot, groot uh, artiest. Ook een echte Jan. Er komt een T-shirt naar jou toe. Een echte Jan T-shirt. Wat vind je oh, Fantastisch. Nou, ik ben hartstikke blij mee. Ja, dat zien we ook. Dat, ja. dat, dat, dat, dat ja, liegen, dat kunnen ze wel, hè, die illusionisten. GELACH <laughs> <laughs> hey, Hans, bedankt. bedankt. En een succes Masso. in Parijs. En uh, maken wat moois van jongen. Ciao, ciao. Hoi, Hoi. Ja, fijne avond. Doei. Doei. Echte Janne. Ja, echte Janne, dat zijn emotionele mensen. Tenminste, als het zo uitkomt. En we kregen ook een gast echt aan het huilen. De tranen beelden over zijn wangen. Ja, de wangen van de hyperactieve kok Pierre Wind. Na het horen van de eigenlijk hele, hele slechte muziek. Die had hij zelf uitgekozen. Maar met dit plaatje had hij de dood van zijn moeder verwerkt. Tenminste, nou ja, een beetje dan. Ja, Pierre. Als uh, Matthijs van Nieuwkerken in de wereld draait door... vier minuten stilte mag laten horen... dan laten wij acht minuut 33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 uh, ja, dat lukt mij niet. Het lukt echt niet gewoon. Het bedoel... lukt gewoon niet. Ik kan er niet af praten. Bedoel... Het heeft te maken met het overlijden van je moeder? Ja. ja. Dat heb je verwerkt met dit nummer. Het is weg bij mij toen ik jong was. En, uh... Ja. Oké. Okay. Maar dit, de, dit nummer is, uh, is uh, voor jou troostend. Ja, even een bakje water. Even ja, uh, ja. een bakje water heen. komt eraan. We hebben ook een bakje bier voor je. Ja, nee, nee. nee. Kom ik bakje water aan? Nou, wat de acht minuten. Ja, heel okay. ja, goed, Helemaal ja. goed. Je ooit zien wat je zien. Hoe be, wat frozen. When It's not open you're so consumed with how much you get you waste your time with hate and regret Dat ging even niet goed, hè? Nee, ik ben herpakt. Nee, ik, ik, ik weet niet wat het was, maar ik, ik brak gewoon. Ik, ik brak echt. En, ik, ik, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik baal wel van dat ik gebroken ben. Waarom? Ja, nee, dat wil ik gewoon niet. Echte Jannen die kunnen gewoon uh, kunnen ja. af en toe een keer Echt Echte Jannen zijn ook gewoon echte mannen. Hè. En echt betekent dat je puur bent. Dus, ja, maar dat uh... moet je gewoon thuis doen uh, als niemand je ziet. En, uh... ja, ik kan je even denken, uh, de uh, streamer ligt eruit. Dus niemand nee, die heeft die gezien het gezien. die het Oh, die heeft... Oh, shit. Ja, Sorry, Jet. 150.000 oh. mensen oh, okay. hebben je net zien. Ja, de licht. Hoe was jij vroeger? Behalve dat ADHD, dat geloven we wel. Maar nou, ik heb, voor... Dat is een, een misverstandje. Ik heb helemaal geen ADHD. Nee? nee, jij zou ben gewoon zeggen, een beetje van, Nee, echt niet. Het is, het is een soort enthousiasme en hmm. een soort adrenaline die je hebt. En, uh, nee, maar je, je, je, één ding geloof je ook niet, denk, want ik heb namelijk enorm gestotterd. Tot, tot, ik heb namelijk, uh, ja... Uh, ik was toen ik uh, 6, 7 of 8 was, uh, tot de tweede klas, werd ik met een busje opgehaald en ging naar een speciale stotterschool. Meen je dan een van Mietervoort. Moest je dan zo in je, in je zo... En kan, je winter, ja. ja, en, uh, kan je het uh, nog Ik haal een ik koffie. Kan je het nog?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 Ja, maar dat, ik denk dat het te, te maken heeft met meneer Dumpel, in de vijfde klas. Meneer Dumpel, vijfde klas, eh, op een gegeven moment, ja, ik stotterde op een gegeven moment... Niet emotioneel worden, hè, meneer Nee, Duempel, nee, nee, nee, nee, nee, joh, nee, daar, daarom, nee, nu, nu, nu, nu, nu ik nou, een hele emotionele man, maar dat ben ik helemaal niet, maar uh, meneer Dumpel bijvoorbeeld, die, die zette me gewoon daar gewoon neer van, hé, hey, Wintje, jij gaat gewoon opstellen lezen. Ook als je stottert, maakt niet uit, ja. gewoon je gaat het doen. En toen kwam ik erachter van, als ik al met mijn hele lichaam deed, dat het heel goed ging. Nou, en uh, sindsdien... is dat een soort wat jij dat is een beetje uitgegooid. Dat is maar, hey, Wat, wat dat grappig het was voor je middenrif. Nee, ja, nee, maar, ja. Ja, maar wat ja. grappig was. Ik had ooit, een, zeg maar, dat was volgens mij in, in, uh, in 88, 87, had ik een idee. Er waren eigenlijk alleen nog maar een Molenberg televisie voor uh, uh, koopprogramma's. En ik had een idee toen van: ik wil een koopprogramma. Nou, er zaten mensen om me heen die, die zagen het zitten. En die koper niet, in de minste, dat is echt een van de meest beroemde regisseurs. Hè. Die heeft ook hier van, van de PvdA, die uh, Wim Kok uh, film gemaakt, prijsronde. Die kwam ik tegen en zei: ja, niet in niet de minste, inderdaad. Nee, we gaan met jou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 En jeugd. Of jeugd, ja, jeugd, ja, jeugd. Ja, ja, jeugd. Echt jeugd. 15, 16. En daarna was het echt helemaal niks. En uh, half halve driehoek was gelopen. En ik was echt de streper. Ik wilde nummer één zijn. Nu nog steeds. Altijd. De beste. Ben je, ben je nummer één kok van Nederland? Wel geweest, denk ik. Waarom mezelf, niet meer dan? Nou, nou ja, ik, ik hoop het wel in de zeg maar, in, in, in innovatie, et cetera. Maar ik kook nu niet meer echt, weet je. Ik kook nee. niet meer in het, het rock'n'roll van de keuken. Ik hoop wel, dat ze zeggen, zeggen, aan mijn dood, dat ik de nummer één ben qua innovatie. Want elke dag, ik maak ja, de meest gekke dingen, maar ook...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 omdat ik in principe relatief vroeg gestopt ben... heb je dus niet die grote doorbraak wereldwijd kunnen maken. Je hebt nu die elboelie, et cetera. En als ik misschien was doorgegaan, had ik misschien wel. Want ik was echt de eerste met heel veel dingen. Ik bedoel... maar, dat ja, wel... maar er is toch een Nederlander die, die internationaal doorbreekt? Nou, maar ik denk zeg maar met mijn, mijn dropsoep, en mijn hè, toen werd, toen werd ik, ik, ik werd toen echt uitgekotst door de, hè, Toen ik ja. kwam met mijn pasta... De, de en de de... Nee, maar nee, kast, dat was een wereldgouw, die heeft eigenlijk altijd in me geloofd eigenlijk. Maar dat was toen in, de, in dat horeca wereldje, ja hoe kan dat nou, weet je is belediging in je eten, als je dropsoep maakt, et cetera, chocoladetaketelle, basilicum sorbet, en nu zie je het gewoon overal, basilicum sorbet, wat ik toen deed, zie je, was je nu. was gewoon 15 jaar te vroeg. Ik was gewoon veel te vroeg, ja. met, met ja. stikstof bijvoorbeeld, deed ik toen al, weet ja, je, al, al was je niet te vroeg, maar was je pr kloten? Nee, nee, nee, nee. Nee, mee, mee, nee, nee, nee. want nee nee op wind heen. Nee, nee, want je door die gekke dingen. die er doorheen krijgt, en niet. Nee, nee, nee. is goed, en Pierre niet.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 Maar ik, ik, ik ben Aagnees, dus oh, je bent aangenees, hè? Oh, maar oh, ja, je bent ja, sauer. Oh, ik krijg wat, daar stonden ze rijen voor, voor de posthoorn. Ja. Nou, geweldig dat daar mocht nog werken, maar dat zijn wel dingen die je nastreeft. Je wil gewoon de best zijn. Ik wil ook rijen voor mijn winkel. Is hey, maar, maar je staat niet meer uh, achter de kachel, of voor de kachel? Ja, af en toe, en ik geef nog nog lessen. Je geeft les. maar, maar uh, waar verdien je je poen dan mee?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 Nee, niet commercieel, maar ik ben wel met iets bezig. Ik kan niet helemaal... Ja, Oké, okay, kom, op, kom, op, ja, kom nee, nee, op. Nee, nee, ik nee, nog heb Niemand voor de, voor de nieuws. Jij gaat even, even vertellen wat je bezig uh, weet. Ja, ik ben wel met een product bezig. Oh, met een product, vreselijk. Uh, uh, uh, nee, nee, maar, maar ik heb al gezegd, alleen als het zo innovatief is en uit mijn koken komt. Is Nee Nee, nee, nee, het is, het is, uh, als het goed is, Kom. Uh, een soep? Je zit heel dichtbij. Het is een soep. <laughs> heel dichtbij. Uh, uh, uh, maar, ja. Maar het, het gaat meer om... om. om